11 Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland mag weer verdachten uitleveren aan Turkije. Een Turkse Nederlander die verdacht wordt van drugsmokkel wilde zijn uitlevering tegenhouden en klaagde de staat aan. Maar volgens de rechter mag Nederland hem gewoon uitleveren. Sinds de koepoging van vorig jaar in Turkije. werden uitleveringen aan het land stilgelegd, omdat niet zeker was dat verdachten een eerlijk proces zouden krijgen. Eerder deze maand werd al een Turkse man uitgeleverd aan Turkije. Hij volgt de zaak niet aan. De Eurocommissaris van Voedselveiligheid wil een Europese top over de eiercrisis. Hij wil dat de betrokken EU-ministers en de toezichthouders daaraan meedoen. Volgens hem heeft het geen zin dat landen elkaar de schuld geven van het eierschandaal. De Eurocommissaris hoopt dat de top over de eiercrisis nog voor eind september kan worden gehouden. President Maduro van Venezuela wil in gesprek met Amerikaanse president Trump. Hij zei dat bij de installatie van de omstreden grondwetgevende vergadering... waarvoor onlangs verkiezingen waren. Twee weken geleden stelde de VS sancties in vanwege het beleid van Maduro. De Venezolaanse president zei dat hij opdracht heeft gegeven... een telefoongesprek met Trump te regelen. De kosten voor de behandeling van posttraumatische stressstoornissen... bij politieagenten zijn enorm gestegen... Tot nu toe zijn zo'n 900 agenten daarvoor behandeld... en ruim de helft is weer aan het werk. Hun behandelingen kosten de afgelopen jaren 39 miljoen euro. Sinds 2014 is PTSS bij de politie erkend als beroepsgerelateerde ziekte. De korpsleiding wil nog meer doen om agenten met trauma's en stress te helpen. De uurtarieven van ZZP'ers in de bouw zijn de afgelopen tijd flink gestegen... van 25 euro tijdens de crisis naar 45 euro nu... Tijdens de crisis werd er ook veel gewerkt onder de kostprijs. De laatste tijd is de werkgelegenheid in het blauw flink aangetrokken. En dat leidt tot betere salarissen. Het weer. In het noorden en oosten regen of motregen. Verder droog met in het westen en zuidwesten geregeld zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat in beide richtingen bij knooppunt Rottepolderplein 4 kilometer file. De brug heeft er even open gestaan. En op de A10 de ringweg van Amsterdam vanuit uh, Zaanstad bestaat voor de afrit Volendam 5 kilometer. Dat komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 It takes every kind of people to make the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 I'm Met een hoofdletter zet. Van Zon, Zee, Zamfoord en Zomerhit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 And now you're song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 We're <laughs>